CDA staat nog steeds laag op 13 zetels, 8 minder dan nu. De coalitie en de partij PVV zouden samen een minderheid van 64 zetels hebben.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 Het weer in het noorden bewolkt, in het midden en zuiden op en af en toe zon. Temperatuur 4 graden in het oosten. En een graad op 6 in het westen. De komende dagen vrijwel overal zon. S'nachts kan het dan licht vriezen. Dit was het, NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen. En op de A32 tussen Heerenveen en Meppel. Tot zover de verkeersinformatie.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 met een bekende compositie van Charlie Parker, The Yardbird Suite, met tot als solist op de aald Andy Exeret. From a movie scene, I said, Oh my, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor and around. I am the one who will dance on the floor and around. She told me her name was Billie Jean as she cast a scene Then every head turns with either be bream the one. We'll on the floor, run around People always told me, be careful what you do Don't go around breaking young girls' hearts And mama always told me, be careful who you love Be careful what you do, cause a lie becomes the truth, yeah It is not my son She says I am Bubba, bubba,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 Ja, en dat kun je echt wel zien. Ik, ik bedoel, daar, daar geen misverstand over. Dus we zijn ontzettend blij dat ze, dat ze komt. En het is toch ook wel weer bijzonder eigenlijk. Dus we zijn heel blij. Uh, en we hebben vanmiddag... Uh, uh, Gijs Dijkhuizen op, uh, op slagwerk. Uh, omdat Frits uh, er niet is. Het is gisteren dan ze aan toeren... Met, uh, met zijn vriend uh, Monty alexander dat Weet ik niet. ik niet. Nee, maar ik vind dit ook wel weer voor Bonaire. Dus het zou kunnen <laughs> dat hij daar is. Ik heb geen idee...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 On the sidewalk, Sunday morning, lies a buddy who's light. Someone sneaking around the corner, could that be, could it be Dr. Knight, from a tugboat by the river. see. About your Maggie, about is back in town. Looky the way Tommy no Miller disappeared here after drawing out his cash. Please.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 Maar het arrangement is van Waak de Tiso. Dat is makkelijk. moet wat aan je Portugees gaan doen. Vind ik. Ja, dit is, dit is echt dramatisch dit. Maar het is opgenomen op 11 februari 2011 in de Burg van Berlagen. Dus wat dat er gaat, het moet goed zijn. Komt ie. ZANG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 Hij had geen gelijk, nee. want hij speelde eigenlijk beter. Ja, ja. Maar hij vond van niet. Ik, ik denk dat er ook best een aantal mensen zijn die een voorbeeld uit die show kunnen nemen. Ja. Zou van: Jongens, stoppen mee. Zelf kennen ze. ons niet langer lastig. <laughs> <laughs> ik gooi er weer even een Nederlandse accentje in. Dat 1960. En gespeeld door het langst bestaande wereld. de Remblers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 Te swingen, de jaren 50, superster Hoorn met I wish I was back in my baby's arms. Hans. Nou, we horen natuurlijk niet zo ontzettend veel uh, B3 Helmand Orgel. Nee. Dat horen we niet veel. Nee. Hebben we hebben dat voor de, voor voor de, de pauze gedaan. Voor de break, ja. Voor de break hebben we dat gedaan. En, en we doen het eigenlijk nog maar een keer. Oké. Okay. Dit, dit maar dit is ook weer Jimmy McCrisp met die big band en uh, die ode aan, aan Count Basie. En dit is ook weer zo'n lekker nummer. Hè? Nou, zeg het dan maar, Sp Splankie.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 Het zit er bijna op, Hans. En, ja. uh, ik moet even mijn belofte nakomen om elke keer toch iets van Elliot Gerald te ja. draaien. Nou, ze slechtere beloftes. Nee, daarom. En dat ga ik dit keer doen met de band van Kaan Basie. Met Don't Worry About Me. And En dat is het einde van deze M. Jazz. Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks en Hans Reimers. Die jullie graag uitnodigd voor het jazzconcert vanmiddag in Gebouw de Krocht. Het trio John Clement met als soliste-zangeres Lies Ingersen. En in elk geval is er volgende week gewoon weer M. Jazz. Dus zeg ik, samen met de big band van de Amerikaanse luchtmacht. We'll be together again.